4 uur. Kees Schroot met het nos Journal. Vrouwke Petrie, de gematigde voorzitter van Alternatieve Vuur Duitsland, stapt uit de partij. Ook haar man, die fractieleider is in Noord-Rijn-Westfalen, stapt op bij de nummer 3 van de verkiezingen van afgelopen zondag. AFD-leden hadden Petri gisteren al verzocht op te stappen nadat ze onverwacht bekend had gemaakt dat ze geen lid zal worden van de fractie in de Bondsdag. Wel wil ze haar zetel innemen. De rechtspopulistische AFD haalde zondag voor het eerst de kiesdrempel. Volgens een van de lijsttrekkers lijkt het er niet op dat er meer AFD-leden meegaan met P3. Drie landelijke bestuursleden van motoclub Satudara zijn aangehouden door de politie. Ook zijn in het hele land huiszoekingen gedaan. Daarbij werden onder meer drugs, een geweer, auto's en 10.000 euro contant geld in beslag genomen. De drie opgepakte bestuursleden komen uit Tilburg en Maastricht en worden vrijdag voorgeleid. De bestuurder van de hoogwerker die begin vorig jaar een dodelijk treinongeluk veroorzaakte in Dalfse is veroordeeld tot een taakstraf van 100 uur. De man van 23 uit Zwolle reed in zijn hoogwerker een spoorwegovergang over toen er een trein aankwam die ontspoorde. De machinist overleefde dat niet, zes passagiers raakten gewond. Volgens de rechter had de bestuurder van de hoogwerker de dienstregeling moeten checken. De amateurs van Lisse hebben een kort geding aangespannen tegen de KNVB. De club is het er niet mee eens dat de penalties over moeten tegen HSV Hoek. In de vorige ronde van de KNVB-beker werden de strafschoppen niet om en omgenomen, zoals in de regel staat. Lisse won de penalty-serie, maar die moet nu dus woensdag over. Het weer, vooral in het zuiden af en toe zon, daar is het 18 tot 20 graden. In de rest van het land bewolkt en ook iets kouder. In het oosten kan een buitje vallen. Komende nacht opnieuw kans op mist, morgen flinke zonnige periode met maximaal 20 graden. Vanaf donderdag neemt de kans op regen toe. Dit was het NOS Short. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Arnold Boekhuis van de ANWB. In de Randstad files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... tussen Hilversum Noord en Inbrugge 5 kilometer. Op de A12 Den Haag-Utrecht bij Zevenhuizen 6. En op diezelfde A12 richting Den Haag bij Gouda 4 kilometer. Dan de A15 Europort Rotterdam. daar staat bij Spijkenisse 3 kilometer...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 And now you're so- En een hele goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe CFM uh, Muziek Boulevard Live hier uh, op uh, CFM Zandvoort. We maken er weer een gezellige uitzending van. Mijn naam is Roy van Buringen. We hebben allerlei leuke artiesten in de uitzending. We hebben Verstappen in de uitzending. En Verstappen is niet de racecoureur natuurlijk, maar een zanger. En Danny Nicolai bellen we eventjes op over zijn single Ik Zweef. Eyo. En, uh, en, Rico. en Rico heeft ook een nieuwe single. En ik denk na heet die single. Dus die gaan we zometeen allemaal bellen in deze uitzending van CFM. In de uh, avond live wilde ik bijna zeggen, maar het is natuurlijk nog geen avond. Ik bedoel de muziek boulevard live hier op CFM Zandvoort. Vandaag is Tijmen er niet, helaas. Maar uh, Tijmen is volgende week natuurlijk wel weer gewoon gezellig hier in de uitzending. Maar een oproep. We zijn op zoek naar uh, co hosten uh, Tijmen is er af en toe niet natuurlijk in de uitzending, zoals u weet. En dat betekent dus dat ik eigenlijk op zoek ben naar iemand die hem dan wil vervangen. Dus wil jij hem een keertje vervangen? Dat kan hè. Bel gewoon 023 573 0393. En wie weet ben jij wel eens een keertje een co-host hier op CFM in de avond live. En dat zou ik eigenlijk best wel heel erg gezellig vinden. Om ook een keer gewoon een vrouwelijke co-host te hebben. Of uh, mannelijk mag ook natuurlijk, maar... Ben jij in ieder geval iemand die het leuk vindt om een keertje radio te maken hier in de studio bij mij gezellig bij Muziek Boulevard? Dan zou dat wel heel erg gezellig zijn. Dus, uh, doe dat, dan. En, eh, uh, ja, maakt het allemaal niet uit. Bel gewoon 023-5730393. Ook voor verzoekjes. We hebben natuurlijk onze vaste items die we vandaag gaan doen. En nog heel veel andere gezelligheid. In ieder geval, dit is een nieuwe Muziek Boulevard. Alweer show 2. Hartstikke gezellig. Ik ben blij dat u luistert. En, uh, ja. We gaan er weer een feestje van maken. En dan natuurlijk ons vaste item. Hoe was jouw week? Nou, normaal bespreek ik natuurlijk de week met timing. Ik zou even vertellen hoe mijn week was. En vandaag, uh, ja, vandaag is het alweer dinsdag. En uh, het was een best wel een heel druk week. Ik heb veel gewerkt. Maar er waren natuurlijk ook hele leuke dingetjes allemaal in het dorp. Waaronder natuurlijk het, uh, ja, het bierfeest. De Oktoberfeest ben ik geweest. Heb ik ook mogen draaien. Ik ben bij Burendag geweest. Dat is een, uh, een project van Pluspunt. Dat was heel erg gezellig. En er waren heel veel andere gezellige dingen. Dus het was echt wel een heel druk je wel. En, en dan is natuurlijk... Uh, in mijn platen van de week... Gaan we natuurlijk uh, ook... Uh, ook draaien. En... Uh, dat is toch uh, dit uh, nummer. Ergens in Amsterdam... Zat aan de bar met een glas... Een oude wijze man. Hij zag...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 We'll Van Andreas Junior hier op ZFM Zandvoort. Heb je verzoekjes 023 573 0393. Dames en heren, er kwam een verzoekje binnen van, uh, van Melissa. En Melissa die, uh, heeft een, uh, is altijd een heel getrouwe fan van een zanger uit Zandvoort. En die wilde uh, graag horen Mike Danen met Ik weet alweer hoe laat het is. Ja, ik ook trouwens. Op jou zet ik nu al mijn zinnen. De hemel mag me winnen. Tot in de laatste uurtjes wil ik alleen maar jou. Ik kan me nu niet meer bedwinen. Energie en in mijn Fantasie kan ik jou niet weerstaan. Mijn ogen zijn op jou Gericht, nog even en ik Zwicht, geef toe aan je gebaar Jij laat me naar snelle slaan Zal ik me voor jou laten Weet alweer hoe laat het is hier op CFM Zandvoort. Heb je ook bijvoorbeeld zo'n verzoekje. En wil je een gezellig plaatje horen. Bijvoorbeeld Walter Kroes of uh, Jeroen van de Boom. Of um, Yves Behrens. Het kan allemaal natuurlijk. Bel gewoon 023 573 0393. Of volg ons toe op Facebook. Uh, Roy van Buurdingen zoekt gewoon op. En vraag het via Facebook aan. Kan allemaal. En uh, het is weer tijd voor de volgende plaat. En dat is een grote vriend van de show. Javi Escalera met jij en ik. Zoveel passie moest ik in zijn leven winnen. Nu ben je bij me en je hoort hier in mijn leven. We We escaleren met jij en ik hier op uw radio bij CFM Zandvoort. Muziek Boulevard. Zometeen bellen wij met zanger Verstappen. En uh, ja, hij heeft een nieuwe single uh, uit, uh, uitgebracht. En uh, daar uh, gaan we natuurlijk uh, zometeen ook naar luisteren. En het uh, gaat over de single album Oase van het Licht. Dus ik ben benieuwd. We gaan zometeen uh, bellen. We gaan natuurlijk ook meteen het volgende verzoekje draaien. Die is van Dino. En Dino heeft een plaat aangevraagd van iemand die op uh, 27 oktober in het AVAS uh, ja, Avas Live staat in Amsterdam. En uh, dat zijn dan de echte vrienden. Met uh, in ieder geval uh, Frans Duits. En, uh, en uh, hoe heet die andere nou? Peter Beense, sorry. Peter Beense. En, uh, en natuurlijk ook hijzelf, zelf. Frans, uh, uh, Django Wagner. Sorry, ik kwam even niet aan mijn woorden. Django Wagner die gaat met zijn echte vrienden. In ieder geval lekker op, uh, bij Avas Live optreden. En uh, ja, de aanvraag van Dino was. Mooie blauwe ogen. Nou, die gaan we gewoon lekker draaien. Jan Wachter, hier op uw radio. We zien je bezant voor mooie blauwe ogen. Oelala. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. We zitten samen op de boulevard. De zon die schijnt, we drinken een tequila. Ik stel je zachtjes. Er zit een man, die van de drank niet meer lopen kan. Jij lacht naar mij, ik pak je hand. Wij proosten samen aan de watergang. Ik kijk je in je mooie blauwe ogen. Doe je haar? Ik zou je graag nog één ding willen zeggen Ik al die jaren opgewacht Jij lacht naar mij, ik pak je hand Wij proosten samen aan de waterkant Janko Wagner met uh, mooie blauwe ogen natuurlijk hier op CFM uh, uh, Zandvoort. En hij gaat gewoon lekker door die muziek. Maar dat maakt niet uit. Dit is zijn CFM uh, Boulevard Live. En uh, leuk dat u luistert naar een nieuwe uitzending. Heeft u verzoekjes 023 5730393. En altijd op de Nederlandse radio, de nationale radio, is dat ook wel een sport. Wie draait de eerste kerstplaat? En weet je waar ik gewoon zin in heb? Het is wel vandaag mooi weer. En mensen op Facebook zullen wel denken... Wat is dat weer voor gek. En helemaal Rob Jordaan die zou willen denken. van, Nou joh, Roy, wat ben je nou weer aan het doen? Maar ik ga de eerste kerstblad draaien. Zou ik het gaan doen? Ik heb er gewoon zin in. Ik ga het gewoon doen. Heerlijk. Heerlijk, heerlijk. Yves Beuertsen. Met onderweg van kerst. Dus ik ben benieuwd wat u je Eerste kerstplaat van het jaar. Nog heel even, dan zie ik je weer. Nou dames en heren, ik krijg ook meteen de aanvraag. Wil je dan ook al gewoon een normaal plaatje draaien van Yves Beerensen? Dat ga ik natuurlijk doen. Ik wil alleen maar jou, ga ik voor u draaien. En onderweg, onderweg. onderweg, onderweg ik wil alleen maar jou hier op Steve Zandvoort van uh, Yves Beerensen. En dit was dan onderweg, onderweg met, naar voor kerstmis. En dat duurt nog wel eventjes. Ik geloof nu nog, denk ik... Even kijken, ik denk 90 dagen of zoiets. Ja, zoiets. We gaan dat. Het was Yves Berens met Onderweg naar Kerstmis. We gaan snel draaien. Ik wil alleen maar jou. Yves Berens hier op uw radio bij Muziek Boulevard. Ik ben je al zo vaak tegengekomen. In mijn dromen. Van Yves Beeren hier op uh, CFM Zandvoort. Onze eigen Zandvoortse zanger natuurlijk. En uh, het gaat goed uh, met Yves. Hij was even lekker op vakantie. En hij gaat vandaag weer lekker aan de bak schreef hij op Facebook. Dus dat uh, komt dus helemaal goed. Hier op uh, CFM komt het ook goed. Want we hebben Verstappen aan de telefoon. Goedenavond. Middag. Goedendag. Het is nog middag. Ik moet nog even wennen. Want normaal staat dat in de avond. Dus vandaar. <laughs> Hallo, uh, ja, je, heeft een, je, je hebt een nieuwe single een, single, maar ook een, een album uitgebracht, hè? Ja, dat klopt. Kan je er meer over vertellen? Uh, ja, dat, dat kan. Dat is het, uh, het album uh, van de band Verstappen. Uh, ik ben zelf Roland Verstappen. Ik ben al, uh, ja, zo'n kleine dertig jaar, uh, de zangerliedjeschrijver. Um, um, ik heb nog ooit een hit gehad met een liedje dat heet helemaal niets. Uh, en nu is er een album wat ik gemaakt heb met een hele band. Echt vijf man die met elkaar in de studio uh, bij elkaar tegelijkertijd gezeten hebben en de liedjes ingespeeld. En uh, ja, dat is een hele, dat is de eerste keer dat ik dat gedaan heb. Dat is een hele fijne ervaring. Ja, want uh, ja, er is een heel album, hè, de Obase van het Licht. Zo heet de single ook die ja. jullie hebben uitgebracht. Ja. En uh, ja, allemaal één voor één mooie liedjes. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nou ja, dat, dat, dat is ook echt wat we uh, gedaan hebben. We hebben echt de liedjes centraal gezet. Dus uh, het gaat echt om de woorden, het gaat echt om uh, de melodie en, uh, en hoe we het uitgevoerd hebben. Uh, en elk liedje wat ik geschreven heb, hebben we op, op, op, op zijn eigen manier opgenomen, zeg maar. Hè, dus we hebben gewoon gekeken, wat heeft het nodig? Uh, en... Uh, dat heeft het ook gekregen. Vandaar ook dat het album uh, ook redelijk uh, divers is. Er staan allerlei verschillende dingen op. Ja. En uh, ja, als je bijvoorbeeld naar. Um, In een Adem kijkt, bijvoorbeeld. Uh, ja. Wat voor liedje is dat? In een Adem is een, uh, een liedje over, uh, over iemand die een relatie heeft verbroken. Eh, en het, het, het is dus gewoon eh, ja, uit, zeg maar, om dat even volgens te zeggen. Eh, maar iedereen in de omgeving, omdat ze die twee mensen altijd bij elkaar gezien hebben, die, eh, die accepteren het eigenlijk nog niet zo heel makkelijk. Eh, dus ze worden nog steeds met elkaar genoemd in één adem. En het is een beetje country rock-achtig, denk ik, eh, dat het daar in dat hoekje zit. En, en, en uh, jullie, je album, of de album is divers geworden. Hè? Er zitten dertien uh, nummers op. Ja. Bij welk liedje ben je het meest trots op? Nou, ik vind het heel moeilijk om te zeggen. Maar de single oase van licht. Uh, daar, ja, daar ben ik eigenlijk wel heel trots op. Want het is voor de allereerste keer uh, dat ik echt een verhaaltje geschreven heb in, uh, in vier minuten. Dus uh, het zijn drie coupletten. Maar het is een... een het is echt een verhaal met een kop en een staart, met een begin en een einde. En het straalt iets romantisch en iets avontuurlijks, straalt het uit. Uh, en ja, de zoektocht hè, naar oase van licht, dat is dan een, een beetje een beeld van uh, hè, de grote stad Amsterdam. Maar natuurlijk ook de oase van licht in jezelf, de zoektocht naar het geluk. De, de, ja, het is een liedje waar, uh, waar, waar ook een dubbele bodem in zit, daar hou ik wel van. Het, het is best wel een, een, een, een groot album hè, die, die jullie hebben uitgebracht. Want normaal tegenwoordig zie je als mensen een album uitbrengen 9 à 10, 10 liedjes. 13 liedjes is ja. best wel veel. En ja. ook sommige liedjes ook wel 5 minuten 20 bijvoorbeeld. Is daar uh, bewust voor gekozen? Nee, dat is zo gegroeid eigenlijk. En we, we, we hebben er 16 opgenomen. Dus ja, we hebben er 12 uitgekozen. En één nummer hebben we er twee keer opgezet. Er van Licht. Uh, omdat we die ook een keer live gedaan hebben in de studio... met een hele lange gitaarsolo. Wat, wat, wat in de 70e jaren heel veel gebeurde als je naar bent. Zoals die Purple en Led Zeppelin ja. uh, en Golden Earring. Die brachten dan een, een nummer uit wat een hele LP-kant duurde. Dus. Uh, en, daar, ja, en, en, en omdat het toch een beetje een sfeertje van de 70s uitademt... we uh, vonden het heel leuk om dat nummer alsnog ook erop te zetten. Maar we hebben gewoon eigenlijk nog, nog een album bijna klaar liggen. We hebben dus echt moeten kiezen. Ja, ja, ja. Ja, en ik vind twaalf uh, alle, alle cd's die ik tot nu toe uitgebracht heb, ook die eerste met helemaal niets, er staan elke keer twaalf tracks op. Ja, nou dan dertien vanwege de bonus. Nou, helemaal leuk. Wij gaan, ja. het, uh, wij gaan jullie single in ieder geval nu draaien en ik beloof dat volgende week in de uitzending gewoon nog een liedje van het album gaan draaien. Dat geloof uh, nou, ik hierbij. Heel, heel fijn. Want ik ben wel, uh, heel, ik denk dat de luisteraars wel uh, uh, ja, benieuwd zijn naar het album. En als mensen hem uh, willen downloaden of willen kopen, waar kunnen ze terecht? Ja. Nou eigenlijk op alle platformen is hij te krijgen. Dus of het nou van Bol.com naar Amazon of uh, uh, Apple Music of uh, zelfs uit Spotify is hij ook te streamen. Daar moeten ze gewoon naar ver stappen gaan. En dan de waar ze van ligt en dan komen ze bij mij uit en de clip kunnen ze ook nog bekijken. Nou, helemaal leuk. Heel, in ieder geval bedankt ja. voor je tijd. En wij gaan het uh, liedje draaien. Heel fijn, dankjewel. Alsjeblieft. Hoi. Hoi. Zag er staan langs de snelweg net buiten zwollen op weg naar Amsterdam De mensen dat zijn, ze doen ze eenmaal goed wel naast me zat. Zo was het al een tijdje beu, al die dukkers met hun bier en dat platteland Ze zag zichzelf leren straal in de grote stad Slechts, hoe ze dat zagen? Opstaan alleen elke dag in een oase van licht, een oase van licht. Je wilt wel binnen, maar de deur blijft dicht van. een oase van licht. Ik zette haar af in hartje Amsterdam, tussen kroegen en neonlicht. En ze fladderde met de meeuwen richting Prinsengracht. Maar vanaf die tijd zag ik overal waar ik keek, en kon nog haar gezicht. En hoorde alleen nog die stem die flirte met de nacht. Zonder een naam, zonder alvast. Met enkel het beeld zo bij haar past. In een oase van licht. Een oase van licht. Je wilt wel binnen waar de deur blijft liggen. Een oase van licht. Zag ik haar terug op de dam in de schaduw van de nacht. Ze staarde het niets en het vuur in haar leek gedoofd. Geen twijfel dat het leven haar niet had gegeven wat zij ervan had verwacht. Maar mijn hart sloeg over, hier had ik altijd in geloof. Ze lachte stil, toen ze mij zag. Ze zei, wil je opstaan met mij elke dag? In een oase van licht, een oase van licht. Ik laat je binnen houden, deur niet dicht valt. Een oase van licht hier op ZFM Zandvoort van Verstappen. De band Verstappen. Niet Max Verstappen, maar de band Verstappen vooral. En volgende week gaan we zeker nog een plaatje draaien van hun album. En dit was Oase van Licht. Ze zijn op alle platformen te vinden als u dit uh, wil downloaden of het album Oase. is hartstikke leuk. Onze redactie is druk bezig geweest met allerlei gezellige interviews voor vandaag. Zo hebben we ook Enrico aan de telefoon. Oh, dat is Enrico aan de telefoon. Goedemiddag Enrico. Goedemiddag. Bedankt dat je even tijd voor ons hebt vrij kunnen maken in ieder geval om jouw single hier te promoten. Ja, leuk. Ja, je hebt een nieuwe single uitgebracht, ik denk na... Waar ja, gaat die over? Uh, vier weken geleden is mijn nieuwe single uitgekomen. Ik denk na een uh, zomerse uptempo uh, up nummer. Dus ik ben er heel, heel blij mee eigenlijk. Lekker de nazomer met een uh, zomerse uptempo nummer. Lekker toch? Ja, precies. En uh, ja, het, het past ook wel. Want het, ja, het weergaan lijkt toch beter te gaan worden. Dus dan past zo'n singeltje er toch nog bij. Ik hoop dat het nog een lekkere stranddag wordt komende dagen ergens. Ja, ik hoop het ook. We komen net, uh, we komen net terug uit uh, Tormelinos. We zijn daar zeker uh, geweest... Drie weken terug waren we de elf dagen en uh, vorige week zijn we vijf dagen geweest. Dus daar was het toch uh, beter weer als hier. Ja, ja, zeker. En de, bij de Voem ook even geweest? Ja, ik, uh, ik was geboekt bij de Voem bij de grote, dus uh, daarom gingen we weer terug. Nou, gezellig. Ja, leuk. Altijd een feest daar, hè? Ja, echt supergezellig. Hé, hey, maar ja, uh, ik denk na nou, hoe is de single verder ontstaan? Nou, uh, een half jaar geleden was ik aan het optreden in Zeist. Uh, in en toen waren er nog meer zangers die daar aan het zingen waren. En eentje zong de Summer met die. Dat was zo leuk. Er zat de Summer Jam in, de Summer Love. Eigenlijk alles alle iets van vroeger. Ja. En toen kwam ook zo uh, Summer Love voorbij. En toen dacht ik zo, dat is leuk. Mensen gingen gelijk dansen. Ik vond het ook echt super, een superleuk deuntje. Dus dat heb ik toen eigenlijk gefilmd. En daarbij, daarmee ben ik naar de studio gegaan. En zo van het een kwam eigenlijk het ander. Nou, heel erg leuk dat zoiets zo ontstaat. Ja, eigenlijk wel, hè. Hey, wij hebben een item altijd hier in de uitzending. Dat heet de Dubbel Hit... En het zijn altijd twee nummers die op elkaar lijken of totaal hetzelfde zijn of de titel dezelfde is. En ik denk dat deze toch wel een beetje in het rijtje va valt. Ik denk het eigenlijk ook, ja. Dus laten we Summer Love zometeen gewoon hierna gaan draaien. Dan is dit meteen de dubbelgit van vandaag. Ja, doen we. Is goed, leuk. En uh, ja, hoe gaat het met de optredens uh, in Nederland? Nou, het gaat eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg goed. Uh, het ging voor het singeltje ging het ook al wel leuk, wel aardig. Maar uh, je merkt toch, wanneer de single, uh, wanneer de single uitkomt, uh, dat er eigenlijk best wel veel uh, reacties komen uit allerlei hoeken, positieve reacties. En zo ook eigenlijk de optredens. Uh. En uh, staan er nog leuke optredens, uh, openbare optredens op het agendatje? Ja, zeker. Eigenlijk misschien wel te veel om op te noemen. Want ik heb de agenda nou niet bij de hand. maar sowieso uh, 8 oktober heb ik uh, een Radio NL-tour uh, in, in Zutphen sta ik bij. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja. Dus uh, ja... Eigenlijk verder weet ik het niet zo uit mijn hoofd. Kunnen mensen ergens terecht als ze dat wel even willen opzoeken? Nou, de agenda staat eigenlijk nog niet online. We zijn rustig bezig met een website. Maar ze kunnen me natuurlijk altijd volgen op, op Facebook en uh, Instagram. Dus dat is altijd mogelijk. Nou, helemaal goed. En het singeltje is ook te downloaden? Ja, zeker. De single is uh, bij alle bekende downloadshops uh, te downloaden. Ook te luisteren op Spotify, uh, HitsNL. Die is eigenlijk overal... Uh, nou, helemaal super. Hey, het lijkt me goed om hem lekker te gaan draaien en lekker in die zomersweer te komen hier op de radio. Is goed, gaan we helemaal doen. Ik zeg kondig hem aan en dan gaan wij hem draaien voor je. Dames nou, en heren, hierbij zijn nieuwe single Ik denk Na. Hij begint toch goed, dankjewel. Ja, en ja, tot de volgende keer. Hoi hoi. Ja, is goed. Op een dag Zag ik jou bestrijding En vandaag Zeg me Hier op ZFM Zandvoort, en wij gaan. Wij hebben dit plaatje natuurlijk. Ik denk na, nou, eventjes als dubbelhit bestempeld van vandaag, en dat is natuurlijk Summer Love, want dat is dat. Ja, hoe na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, en het Hubbellit van vandaag hier op CFM Zandvoort. Zometeen zijn we hier weer met de tweede uur van CFM in de avond live wilde ik zeggen. Zeg ik het weer. De boulevard. muziek boulevard. En we hebben natuurlijk ook uh, ja, met x zweef Hebben we natuurlijk uh, Danny Nicolai in de uitzending. Tot zometeen bij het tweede uur van de muziek boulevard live. When you show me the way from the La melodía de tu Suis me par suis me pas je te séduirai, do you like getting paid or getting paid attention like, whoa, you mix the wrong guys with the right intentions in the same bed but it still feel long distance yeah, yeah. you're looking for a little more consistency I but know. when you stop looking you gonna find what's meant to be and honestly i'm way too done with the hoes i cut off all my exes for your x and o's i feel my old flings was just preparing me when i say i want you say it back parakeet fly your first class through the air airbnb i'm the best